Premier Rutte zei vanmiddag dat hij de PVV-spot onsmakelijk vindt. Het weer. In het midden en zuiden kan wat sneeuw of natte sneeuw vallen. Minima vannacht tussen min 1 en min 5 graden. Morgen veel bewolking met in het zuiden nog wat sneeuw. In het noorden kan de zon doorbreken. Daar staat veel wind en de maxima liggen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie in de loop van vrijdagavond en vannacht... is er vooral in het noorden en midden van het land kans op gladheid... door bevriezing en wat sneeuw. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Maasbracht en echt 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de N65 Tilburg richting Den Bosch is dicht tussen Afrit Kromvoort... en Knopend Dat komt er een ongeluk. Wat veel mensen niet weten is dat antibiotica niet werken tegen griep.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 Goedenavond en welkom terug bij de vrijdagavond van Langs Leiden en Omstreken. tot 11 uur met sport, muziek en ons wekelijkse nieuwsforum. Aan tafel hoogleraar Sport en recht Marjan Olvers... sterloog herloog Bert-Jan pierbot en Amerika-kenner Kirsten Verdel. En met hen bespreken wij het nieuws van de afgelopen week. Van het juridische theater rond Holleder... tot de internationale strijd tussen Mee en Poetin. En we blikken ook vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen. En wilt u nou dit alles visueel meebeleven? Surf dan naar de webcam op nporadio1.nl. Ja, we moeten nog even het rondje eigen nieuws afmaken... maar niet voordat we nog even de vraag beantwoord zien die Marianne Over stelde. Ja, we hadden het over moreel leiderschap en de paus natuurlijk. En hij uh, ja, heeft prachtige ja. dingen gedaan, dat horen we ook steeds. Maar ik heb uh, nog vrij recent een documentaire gezien... waarin de paus werd aangesproken natuurlijk op oh ja, alle seksuele intimidatie... binnen de katholieke kerk en hoe hij daarop had geacteerd. Vooral zeg maar binnen zijn eigen land. En daar werd hij, uh, eigenlijk werd er gezegd ja, dat het morele leiderschap... laat ik het even kort samenvatten, daar wat ver te zoeken was. Het schoot daar tekort. Ik heb die documentaire niet gezien. We hebben het er net nog over gehad tijdens het nieuws. Uh, ik ga hem zeker kijken. Kijk, niemand is zonder fouten. Dus ook deze paus niet. Uh, ik denk dat hij op dit punt inderdaad uh, meer had kunnen doen. Maar wat mij wel opvalt, is de punten van kritiek over de paus... die gaan heel vaak over zijn rol in het verleden. Mm -hmm. Voordat hij paus werd. Mm -hmm. En wat ik nu zie gebeuren, is dat hij als paus... Een moedig gevecht aangegaan is met de hiërarchie van het Vaticaan. Daar is een enorme machtsstructuur en daar is hij zeker niet populair. Ik ken heel veel mensen van om de, die structuur heen die zeggen: ja, dit is echt. Hij maakt ontzettend veel vijanden. Mm -hmm. Nou, ik vind het een hele moedige man. Dat is man. dapper. Ja, vind ik ja, heel dapper. Gaan we naar het nieuws van Kirsten Verdel? Wat is je eigen nieuws? Ja, nou, ja, niet echt eigen nieuws, maar het is wel een van de grotere nieuwsfeiten deze week. Opviel. Ja, precies. Ja. ja, toch het overlijden van Stephen Hawking. Um, ik las ergens deze week dat er uh, 20 miljoen exemplaren van zijn boek A Brief History of Time zijn verkocht. En ja, niet allemaal gelezen. Denk ik. Nee, dat staat er dan bij: zo van ja, de meeste mensen ja. hebben het niet gelezen. Ik heb het wel gelezen. Uh, echt dat waar? Wilde ik ook echt en dan snap vragen. jij ook alles wat daarin staat? Want... Ik kon het volgen en dat vond ik heel knap van mezelf. En als je dat boek uit hebt, dan, dan zit je ook echt te denken: van goh, nou, nu heb ik het allemaal gelezen. Um, kan ik nu dan ook nog iets briljants bedenken om hier aan toe te voegen? Want je voelt je ontzettend slim als je zo'n boek uit hebt. Nou, dat is helaas niet gelukt. Mijn natuurkundig talent is toch niet zo groot. Uh, maar ja, ik vind het wel ontzettend inspirerend. Ik bedoel, hij is wel de enige van wie ik ooit een natuurkundig boek zou lezen, zeg maar. Dus uh, wat dat betreft. Okay, we uh, komen ongetwijfeld nog terug. Ik denk dat we even naar Jan Visser van Zuiden gaan, want uh, wat gebeurt daar in uh, Rotterdam? Ado komt op gelijke hoogte. Vijf minuten in de tweede helft. Ze spelen veel beter meteen al in het begin van de tweede helft dan ze in de eerste helft hebben gedaan. Het is een uh, bal vanaf de zijkant van Elkayati. Die wil een voorzet geven. Maar die bal wordt zo van richting veranderd dat hij op de lat komt. En dan uh, komt hij uiteindelijk voor het hoofd van Johnson, de topscorer. Ja, die hoeft hem alleen maar binnen te knikken. En dat doet hij dan ook Björn Johnson, die Noorse spits. Hij uh, maakt zijn elfde doelpunt van dit seizoen. Ja, het is een hele makkelijke, want hij staat heel dicht bij het doel en hij hoeft hem alleen maar in te knikken. Maar hij staat er wel en daar staat hij voor als uh, spits. En dus komt Ado al vroeg in de tweede helft... op gelijke hoogte met Excelsior. Hij staat 1-1. Van Ado naar Stefan Hawking. Dat kan gewoon. Hier allemaal bij langs de Lijn. Want uh, Kirsten, uh, bijzondere man, een genie. Maar uh, hij, hij was ook wel, moet ik het zeggen... een soort, soort, soort character op zichzelf. Ja, ik geloof dat, volgens mij was het Bert Wagendorp in de Volkskrant... die uh, eerder deze week schreef uh, van ja... Uiteindelijk, doordat hij natuurlijk ALS had... was hij in feite een brein op wielen. Ja, het is gewoon heel bijzonder dat, dat alleen al dat, dat, dat gegeven. En ja, hij is gewoon inspiratie voor heel veel geweest. Ik bedoel, hij heeft mij dus geïnspireerd om een boek over natuurkunde te lezen. Nou ja, wanneer doe je dat voor je lol? Um, maar ja, bijvoorbeeld, yeah, hij, heeft ook, hij heeft ook opgetreden in heel veel popular culture uh, uh, zaken, zoals Star Trek, waar ik zelf enorm fan van ben. En daar speelde hij zichzelf. Dat is de the enige Simpsons. persoon die ooit zichzelf heeft gespeeld and in de Simpsons. In de En um, um, daar heeft hij, yeah. ja, in die Star Trek-aflevering, dan, ja, dan zit hij ook gewoon te grappen met uh, Newton en Einstein. Weet je wel? Ja, dat vind ik heel mooi. En dan dat begint op een gegeven moment Newton een verhaal te vertellen. Dan hoor je Hawking zeggen van ja, not the Apple story again. Weet je wel? Ja. Maar is hij vergelijkbaar met deze grootheden? Ja, zeker. Ja, dat zeggen mensen ook. Uh, hij werd zelf al Einstein genoemd... nog voordat hij uh, begon aan zijn daadwerkelijke carrière. Nou, hij kan absoluut uh, in dat rijtje. En hij is dus ook heel erg inspirerend geweest uh, voor veel mensen... die dus ja, dankzij uh, programma's zoals Star Trek... of uh, mensen zoals Stephen Hawking bijvoorbeeld bij NASA zijn gaan werken. Ja. Ja, dat, ja, is is er een bijzonder. inspiratie voor jou, Marjan Olvers? Nou, wat ik mooi vind, ook aan dat boekje wat hij heeft geschreven. Boekje, hè? Boekje. boekje. Nou, maar een boekje wil nog niet zeggen over de inhoud. Ik bedoel, het is niet een heel dik boek, nee, bijvoorbeeld. Dus... Het is juist een boekje. Heb boek. jij het gelezen? Ik heb het gelezen, ja. En ik Snapt begreep je? echt niet alles. Nee hoor, nee. ik begreep echt niet alles. En, uh, maar wat ik wel heel erg mooi vind... en dat vind ik sowieso in de wetenschap heel mooi... dat mensen proberen een poging ondernemen... dat de gewone mensen, die dus niet uh, zo'n enorm beta-genie zijn... om dat toegankelijk te maken. En, en dat heb ik... ...enorm bewonderd en dat is natuurlijk ook enorm aangeslagen. Ja. En ik ja. vind ook dat we er allemaal voor moeten staan in de wetenschap... ...om het begrijpelijk te maken voor ons allemaal. Ja. Ja, ja, hij is... wist natuurlijk ding ook heel leuk te vertalen. Hè? De grootste grap die, die hij natuurlijk uitgehaald heeft zelf... Uh, ...als het gaat over tijdreizen, ja, hoe, hoe, zorg, hoe probeer je nou aan te tonen... ...of dat wel of niet bestaat? Nou, heeft hij dus uh, Op 28 juni 2009 heeft hij een groot feest georganiseerd voor tijdreizigers... Er is ook een YouTube-filmpje van. Dan zit hij dus in zijn rolstoel. in een ruimte met champagne en slingers. en een groot welkomstspandoek. te wachten tot die tijdreizigers komen. Er komt niemand. En de uitnodigingen voor dat feest. heeft hij pas verstuurd. nadat het feest was afgelopen. Want ja, het was voor tijdreizigers. En hij zegt: van nou ja, hiermee is dus aangetoond dat tijdreizen niet kan. En je zou <lacht> kunnen denken dat hij wellicht geen vrienden heeft. die gewoon. Dus dat is niet willen komen, maar ik vind het een mooi verhaal. Ja, het is een Goed. Heel Marjan, Marjan Overs, jouw nieuws van de afgelopen week. Ja, ik, ik wil even toch um, een pleidooi voor al die journalisten... Die, die wel ontzettend hard hun best doen om bijvoorbeeld fraude op te sporen of mooi nieuws daarover te brengen uh, en de onderzoeksjournalistiek. Uh, ja, daar gaat voor mij altijd een enorm warm hart uh, naartoe. En uh, het gaat nu even over, uh, en dan vooral als het gaat om de macht... en de machthebbers in Nederland, uh, waar we er toch een aantal van hebben... die niet zo heel netjes zijn. En ik wil dan even stilstaan bij het nieuws dat voorzitter Henry Keizer dus een naheffingsaanslag heeft gekregen van 12 miljoen euro als van de VVD voorzitter hè? als VVD-voorzitter. En als we het dan hebben over moreel leiderschap. Um, ja, dan, dan vind ik dit wel iets. En ik vind dat het eigenlijk wat onderbelicht is geweest. Alle credits voor Bart Mos van uh, de Telegraaf. Om dat toch ook prominent daar te brengen. Uh, en ik dat hoop. Ik ben we eerst met dat verhaal. Want het heeft. Nee, Follow the hele... Money heeft ja. natuurlijk ook uh, uh, geschreven. Het gaat echt om een vereniging. En er is uh, veel meer mis. Althans, ik heb wel de. Uh, uh, er is een hoop misdaan. En, um, en ik hoop, ik hoop, ik kan daar niet naar binnen kijken. Maar ik hoop dat het Openbaar Ministerie. en al die mooie diensten die we in Nederland hebben. Hebben, toch ook eens eventjes heel goed hier naar gaan kijken. Want dit zegt wel wat, de gewone mensen uh, moeten ook allemaal netjes zijn. Maar laten, de toon at the top is zo belangrijk. Dat zien we net met de paus, maar dat zien we dus ook binnen de VVD. Waar Henrik Keizer heel lang de hand boven het hoofd is uh, gehouden. Wat heel naar was, want dat geeft toch ook ons allemaal een beeld. Kom je hiermee weg met dit gedrag? Nou, de fiat komt nu en ik hoop dat de rest gaat volgen. Duidelijk. Ja, en um, ik wilde um, nog. Ik, ja, we gaan naar een volgend onderwerp, zeker. Ja, uit. Het Kom. is een uh, nieuwsverhaal met de plot van een James Bond film. Hé! Hey, horen we? Ja, ja, we horen hem. De zenuwgasaanval op de Russische oudspion Sergei Skripal in een Britse pizzeria. Mislukte moordpoging, het houdt de internationale politiek in de ban. En zo besloot Groot-Brittannië deze week om 23 Russische diplomaten uit te wijzen. Under the Vienna Convention, the United Kingdom will now expel 23 Russian diplomats... who have been identified as undeclared intelligence officers. They have just one week to leave. Kirsten Verdel, wat denk je? Neemt Poetin deze actie van mee... en het instemmend gemompel daar uh, serieus? Nou ja, serieus wel. Maar ik denk dat hij ook een beetje zijn schouders erover ophaalt. Ik bedoel, de Russen zijn gewoon gewend om als ze een doel willen bereiken, dat ze dat doel ten koste van wat dan ook willen bereiken. Ja. En dat kan ook desnoods mensenlevens kosten zelfs. Ten scheert ze niet zoveel. Dus dat er 23 diplomaten worden uitgezet. Ja, Och jee, wat erg. Zo ja, maar... so be it, zetten wij er ook uh, drie terug uit. Ja, precies. Dat, uh, daar ligt hij niet wakker van. Maar he? is er iets wat ze wel hadden kunnen doen, wat hem wel geraakt zou hebben? Ja, als je. Ik denk dat je hem dan toch persoonlijk moet gaan pakken. Want, uh, maar hoe dan? Want zelfs handelssancties hebben natuurlijk niet heel erg geholpen. Nou ja, ze hebben natuurlijk een tijdje geleden, tijdens die handelssancties hebben ze ook uh, rekeningen bevroren van mensen direct om hem heen. Dat doet wel pijn. Weet je wel? Ik bedoel, niets menselijks uh, is ook iemand als Poetin vreemd. Dus als je hem persoonlijk uh, dwars gaat zitten, en ga, uh, ja, dan. Uh, dan, dan raak je hem in ieder geval um, met al die andere acties. Daar uh, ja, ja. hebben vooral andere mensen in Rusland er last van. Ja, betjan? Ja, Ik las gisteren een commentaar van een Russische analist... die precies dit schreef. Die zei, 23 diplomaten uitwijzen heeft totaal geen zin. Lichten niet van bakkers, van tevoren ingecalculeerd. Wat pijn doet, dat is de Russische miljardairs als Abramovic... die in Engeland wonen, uh, het land uitzetten... hun vermogen confisceren... En hun bezittingen in Engels. En is er, er misschien een reden dat dat niet gedaan wordt? Omdat dat misschien. Ik denk dat dat politiek een... riskant is. Ja, dan, want dan riskeer je een reactie. Ja, dan riskeer je een hele harde. We zijn niet bezig met de Olympische Spelen. Hè, waar euh, dopingzondaars dan, dan. Of je het nou wel of niet hebt gedaan. Als je maar in verband wordt gebracht met. Hè, je, je kan je zomaar mensen uitzetten. Ja, mensen uit... ja, dat ook Kijk, niet juridisch ligt. Dit is ook handen best wel ingewikkeld. Handen, ja. Dit zou natuurlijk enorme backlash kunnen hebben. als je zoiets Ik zit er toch een beetje anders in. Toen ik voor het eerst dat nieuws hoorde. Toen dacht ik. hey, Dit is een Russische spion. die Dus voor he, contraspionage. Mm -hmm. Die wordt omgelegd. Nou, het eerste reactie van mij was een beetje in mezelf. God als risico van je vak. Ja. He, want want je, uh, ja, je gaat contraspioneren. Uh, je gaat contraspioneren. Dat vindt de andere land niet dood. Uh, niet leuk. Dus dan volgt er meestal niet een heel goed gesprek. Maar uh, eindig. Je leven, hè? dus dat, dat was voor het eerst. Maar als ik nu een beetje, ik denk nu ook steeds: van hebben we de feiten correct? Hè? Is dit gedaan door de top van Rusland? Ik bedoel, uh, ik heb wat Australische media, geloof ik, zag ik, of Engelse media die zeggen dat uit de familie zelf wordt gezegd dat het eigenlijk een aanslag zou zijn op de dochter van die meneer. Ik oh. weet het niet. Omdat zij dus um, een relatie zou hebben met een Russische meneer. En de moeder van die Russische meneer vindt dat niet heel erg fijn... dat zij uh, betrokken zou worden in dat huwelijk of wat dan ook. Ik heb geen flauw met idee. Ik weet niet hoe nieuws, dat zit. Het meest recente nieuws is ook dat, uh, dat GIF uh, in met Rusland... Een, in de, in de bagage koffer koffer ja. gedaan zou zijn van die dochter. Ja. Maar goed, weet je, hebben we de feiten correct? Ja. Ik weet ja. het niet. Ik vind het nogal heel nou, het is hard. Ze bliezen wel he? heel hard van zich af. Uh, ja, klopt, maar dat ja. doe je altijd. Maar waar maar, hebben we het over? Is dit correct? Ja. Is er onderzoek gedaan? Dat is het eerste. Zijn is het feitencomplex dus juist? daar twijfel jij nog aan? Ik, ik weet het ja. gewoon niet. Nee, ja. Vergeet niet dat Theresa May onder vuur ligt. Juist. Dat ze een zwakke positie heeft in de eigen partij. En dat ze er alle, politieke belangen, alle politiek belang bij heeft. Om te laten zien dat ze een sterke vrouw is. Dat ze zelf tegen Poetin kan opstaan. Ja. Dus dit is voor haar. Maar ondertussen loopt Frankrijk er heel makkelijk achteraan ook. Hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Kan Trump uh, nog iets doen? Wat denk Bert je? <laughs> nou, nou, Twitter, daar toch? gaan we het nog nader over hebben, dacht ik. Ja, toch? oh, nou ja. nu we het er toch over hebben, Trump. Ja. Uh, hij heeft weer een minister ontslagen. Ja, ik, ik, ik wist had... dat hij nu zelfs zijn veiligheidsadviseur waarschijnlijk morgen gaat ontslaan. oh dat weet je ja. al. Ja, ja, de, de, de national security Advisor, ja, McMaster, dat was vanmorgen al in het nieuws en toen ja. was het toch weer niet zo. werd het heftig uh, ontkend door het witte huis, maar het lijkt er nu op dat het misschien toch zo is, want McMaster zelf die doet een beetje vaag ja. over nu. Die bevestigt nog ontkent het. In feite, nou ja, dan weet je het wel. En uh, McMaster is kritisch geweest uh, op, uh, op Rusland. Ja, nou ja, dan, uh, dan ben je weg, ja. hè? <laughs> De laatste tijd, dat blijkt. Ja, want zijn We kunnen erop gaan vrienden. gokken wie de volgende gaat worden. En wanneer en hoe snel en hoe dat dan wordt gecommuniceerd. Ja, ja En wie er nog over zijn. Hè? Ja. Want ik las vanmorgen ook dat uh, bij ontmoeting met de uh, Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken. Ivanka Trump ook uh, het woord gaat voeren. Ja, dat, ik moet altijd zeggen het nou, moet het niet gek worden. Wordt, maar het nee. wordt alleen maar gek. Ja, en er is ondertussen ook die pornoactrice die, porno die zegt dat ja, ze. Die opnamen, Daniels, ja die Stormy Daniels die zegt een relatie gehad hebben met, uh, met Trump. Ja, die, die dreigt al een tijdje om uh, bekend te maken wat er precies gebeurd is. En er gaan zelfs geruchten dat ze een abortus zou hebben ondergaan enzovoort. Nou, dat, uh, ja. Maar zoiets ja. is toch eigenlijk klein vergeleken bij de rest? Zijn ja, nou ja, versen? tijdens de verkiezingscampagne uh, waren er wel meer dan twintig uh, vrouwen... die uh, gezegd hadden dat ze een relatie hadden gehad met Trump. En dat viel helemaal dood, dat, sloeg helemaal, dat, dat, dat werd helemaal niks ja. in het nieuws. Maar dit is langzaam juist steeds groter en groter aan het worden. En ja, weet je, iedereen verwacht dat Trump een keer uitglijdt over een bananenschil. Over, of, ja, of iets heel groots of iets juist heel kleins. Ja, Je, je weet het niet. En dit zou het zomaar kunnen zijn uiteindelijk. Ja, en in de tussentijd komt Robert Mueller met zijn onderzoek steeds dichterbij. Dichter Die heeft ja, nu ook een firma-organisatie al aangeklaagd. Ja, hij van, zit nu zo in de buurt uh, van Trump dat het mij niet zou verbazen als het nog voor de zomer bij hemzelf terecht gaat komen. Jan Vincent van Zuiden kijkt naar Excelsior tegen ADO Den Haag. Uh, Den Haag vrij snel op gelijke hoogte komen. Eerst begin van de tweede helft. Doordrukken. Hoe zit het? Ja, nou zo lijkt het wel op. Want ADO speelt heel anders dan in de eerste helft. Veel feller. Het ziet er veel beter uit. Ze kunnen voetballend ook veel meer verschil maken. En ja, eigenlijk hebben we Excelsior op één moment na niet meer gezien in de tweede helft. En is het ADO wat voortdurend in de aanval is op zoek naar ja, de, de, de voorsprong. Na die 1-0 achterstand. Dus op, vroeg in de tweede helft op 1-1 gekomen via Johnson. Nog wel een kans gezien trouwens aan de andere kant voor Excelsior. Een mooie aanval. Die kwam via Bruins vanaf de achterlijn. Legde die hem terug op Colton. Uh, die schoot in op de hand van een van de verdedigers. Of niet in ieder geval geen hens geconstateerd door Simeon Mulden. Maar dat was een goede kans voor Excelsior. Maar verder hebben de Rotterdammers weinig te vertellen meer in eigen huis in de tweede helft. Dus uh, ja, een heel ander beeld dan in die eerste helft. ADO probeert er echt wat van te maken. En ja, die achtste plaats echt te verdedigen. Want ADO staat op dit moment achtste één punt voor Excelsior. Dat als het vanavond winters over ADO heen gaat. En waarom is die achtste plek zo belangrijk? Nou, het zou aan het einde van de rit wel eens kunnen betekenen dat je mee mag doen aan de playoffs voor Europees voetbal. Nou, dat zou een prijs zijn hoor. Zeker voor Excelsior, maar ook voor Ado. En daar willen ze dus beide wel voor strijden. Na een, ruim een uur staat het 1-1 bij Excelsior Ado. En het is tijd voor live muziek. David van Roy is hier nog steeds samen met pianist Jets de Jong. Uh, voor wie uh, de, de webcam bekijkt, U ziet dat David zijn haar heeft losgegooid. Betekent ja, ja. dit dat we nu echt op stoom raken? Ah ja, zo zou je het kunnen uh, omschrijven. <lacht> Mooi hè? Je begint steeds oh, vroeg, het steeds al vroeg net iemand uh, backstage... Uh, Yeah. vroeg zich af of ik langer, uh, of ik langer haar had dan Marjan. En ik zeg, ik heb zeker dan even langer haar van dan Marjan. Bij deze. Oh, ja. Heel mooi, dat dat soort ja. battles hier ook worden uitgevochten ja, uh... hey, um, We kennen jou uh, ook van The Voice. Uh, ja. Heb je daar ja. veel van geleerd, daaraan mee te doen? Ik heb uh, en ik wat? Best, zeker een, een, echt een, een hele bizarre ervaring... die ik uh, natuurlijk uh, rijker ben geworden. Wat maakt het bizar? Kijk, weet je, ik bedoel, je kunt, uh, je kunt als muzikant optreden... Uh, op, op festivals, op uh, feesten, partijen... en je kunt heel veel, uh, heel veel podiumvaringen hebben... ook met grote groepen mensen... maar op een podium staan, zoals dat bij The Voice... met al die camera's en al die lichten... dat is, dat is echt wel heel iets anders, weet je. En je staat daar moedersfiel alleen op het podium... Uh, want die band is zit 10 meter, 18 aan de ja. Dus dat, dat is, gewoon, het is gewoon heel anders. En je, ja, je krijgt daar een andere soort ervaring van... Het is 3000 miljoen keer enger. Ik zeg nog steeds, de Blind Edition was het meest enge wat ik ever met afstand gedaan heb. Ah, dan is dit ja. heel ontspannen, hè? Dus dit is wel iets ja. relaxed. Ja. Maar kijk ook ja, maar gewoon. <laughs> en we gaan luisteren, welk liedje ga je zingen? Ik ga uh, My Funny Valentine zingen. Omdat ik toch een uh, jazzstandard, zoals ik dat het liefste doe, okay. tegen horen wil brengen. Zeker hoor My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile with my heart Your looks are laughable, unfold, a yet your my. your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you Not if you care for me Thank you. Each day is Valentine's today oh. David van Roy heet ik Thatcher Chad Baker. Exact. Prachtig. En Jetse de Jong hoorden wij ook. Mensen staan in de rij te wachten. tot de deuren opengaan. Nee, niet bij de bijkorf. maar bij de zwaar beveiligde rechtbank. Een dagje luisteren naar het verhoor van de familie Holleder. Ik was de tiende in de rij. Dus ik had hoop. Stevige aanvaringen vandaag in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam... tussen Astrid Holleder en de advocaat van haar broer Willem. Ik ben hier iedere keer. Het is wel bijzonder om uh, me te volgen, ja. Ze raakte regelmatig over haar toeren... en de sfeer werd zelfs af en toe een beetje ruzieachtig. Ja, als je het eenmaal volgt, dan wil je er eigenlijk niet meer. Dan, wil je, dan moet je erbij zijn. Het is een soort obsessie geworden. Ja, maar Jan Olvers, Nederland eh, lijkt wel in de ban hè, van die rechtszaak tegen Willem Holleder. Ja. Mensen in de rij. Ja, het is een soort ja, het is een familiedrama eerder aan het worden dan dat ja. het nu echt gaat nou, het om... Bo ja, het, boek het boek was natuurlijk al giga ja, verkocht. Ja, heb je het gelezen? Nee, ik heb het boek niet gelezen. Iemand? Ik heb er ja, ook ja, geen interesse ah, in. in onwaarschijnlijk. Ja? Onwaarschijnlijk. We moeten het gewoon lezen. Ja, je okay. mond valt open. Als de helft maar waar, dan weet je nog niet is wat je, een je voorbeeld? leest. Um, nou ja, uh, de, de angst die, in dat, uh, de, die zij beschrijft, uh, de, de, de intimidatie die, hoe, hoe hij dat doet en, en uh, middels allerlei. Uh, ja, niet, niet direct zeggen, maar dat indirecte, dat indirecte gevaar die. Dat, de, de, het effect dat hij heeft op, ja, op, de, ook, op ook, het gezin. Wat, wat, wat vandaag in het nieuws was... of tenminste in, de, in die, die zaak aan de orde was... dat hij had gezegd tegen haar... van, nou ja, weet je, jij hebt me verraden... maar maak je geen zorgen om de kinderen. Ja. Weet je, Hint, hint, hint. Juist. Ja. Ja. En iedere keer gaat dat maar door. Ja. En zij ja. weet heel goed ermee om te gaan... maar ondertussen ja. voelt ze ook wel van... Ja, is niet normaal. Maar jongens, die, ja, die omgang is echt dus, hè? Dus echt, dit is voor ja. ja, ja, is... het echt Maar uiteindelijk, als ik vandaag de Twitter-berichten allemaal zie, gaat het ook gewoon uh, heel grof weg. Gewoon om de centen. Ja heb ik het idee. Voor haar ook. Nou, geen idee of dat voor haar ook zo geldt... maar iedereen beticht elkaar van weer ja. achter ja. die miljoenen. of die Nou goed, dat ja, je denkt, zij heeft geen leven we we meer. Het dus ja, of, ja, of en geen centen. Ja. Nee. Hij blijft toch wel in de het Bert Jan, Nee, jan die luistert het wat lachend is Ik kan er niks aan doen, maar ik heb echt het idee... alsof we een live versie van de Sopranos meemaken. Ja. Het is toch ook zo? Het ja, is echt zo. Als je Tony <laughs> Soprano neemt in die serie... die zegt niets rechtstreeks. Die zegt precies dit. Maak je geen zorgen, we zorgen voor de kinderen. Ja. Het, ja. Dit is larger than life... En het fascinerende is dat het real life is. En ook nog binnen een familie zich ja. allemaal afspeelt. Het is ja. echt bizar. Maar is het ook niet wat cru dat we dit bijna als een... Nou ja, hè, mensen zien het als een dagje uit. Nou ja, maar wij vinden seriemoordenaars toch ook allemaal geweldig. En, en we hebben hem uitgenodigd in college tour. Ja, en dan iets... mocht hij toch ook helemaal losgaan. Ik bedoel, het was een soort knuffelcriminal. Uh, ja, dat ja. is er wel vanaf natuurlijk. Met dat, dat knuffelen is er nu wel vanaf. Ja. Maar dat, het was natuurlijk al schandalig... dat we überhaupt aan het knuffelen geslagen waren. Zeker. Ik bedoel, Het gaat om zeer ernstige feiten. Het gaat om zware georganiseerde criminaliteit in ons kleine landje. Maar mensen vinden het toch interessant... De Zien. Nou ja, omdat het zo denk ik uh, buiten ja. de normale mensen is. Ja. Dus de denk denk maar deel. aan O.J. Simpson met die achtervolging in de auto. Weet je, ja, De hele wereld zat daar naar te kijken. Dit soort dingen, dat is natuurlijk juist waar mensen... Ja. Nou, opent de rechtbank een, een speciale zaal zodat mensen het via een videoverbinding een video kunnen volgen. Help je dat als rechtbank niet, niet mee aan die gekte? Ja, nou, openbaarheid van ja, rechtspraak. Daar ja, lijkt het wel op, inderdaad. Kijk, ja. ik, ik kan maar me voorstellen de, dat. De mensen... dames zeggen dat het openbaar. Ja. Het ja, is, is een grondbeginsel is van ons rechtssysteem, ja. is gewoon de openbaarheid van rechtspraak. We ja. mogen het gewoon met ja. z'n allen zien. En dat is, ja, vind ik, ook wel. Zou het goed. dit op tv moeten worden uitgezonden? Gaat ja. dat ja. een stap te veel? Hey, je mag geen beelden uit de rechtszaal verspreiden. Wel ja. tekeningen, maar geen foto's, geen, geen afbeeldingen. Ja, Hoe oud is, is dat? Ik ja, dat is dat veel tv's zijn, dus het graag zouden willen uitzenden. Yeah. Het is ook Willem H. die terecht staat. Hè? Ja. Ja. <laughs> dat ja, dat we vooral niet te veel <laughs> van hem paddekie. weten. Nee. Ja. Dank jullie wel. NPO Radio 1. Half tien, Christian Bodewakker met het hoofdpunt van het nieuws. Buitenlandse inmenging is een bedreiging voor de Nederlandse democratie... schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Daarom doen de inlichtingendiensten gericht onderzoek... onder meer naar subsidies uit Arabische landen... voor religieuze instellingen in Nederland. Later dit jaar maakt het kabinet bekend... hoe buitenlandse geldstromen worden ingeperkt. Een Haagse moslimpartij heeft aangifte gedaan tegen de PVV vanwege het campagnespotje van die partij waarin de islam wordt gelijkgesteld aan terreur, homohaat en onderdrukking. Andere moslimorganisaties beraden zich nog op stappen. Er gaan toch onafhankelijke dierenartsen naar de grote grazers in de Oostvaardersplassen. De hongerige dieren worden sinds kort bijgevoerd, maar Staatsbosbeheer legde het hooi op plekken neer waar weinig dieren komen. Onafhankelijke dierenartsen gaan er nu op toezien dat het bijvoeren goed gebeurt. En Willem van Hanegem is door zijn arts weer gezond Verklaard. De voormalige topvoetballer leed aan prostaatkanker en is de afgelopen weken 35 keer bestraald. Van Hanegem zegt in het AD dat zijn bloedwaarden uitzonderlijk sterk zijn gedaald. Langs de lijn en opstreken. In Kralingen in Rotterdam wordt gestreden om de achtste plaats op de ranglijst. Dat wil zeggen, excelsior ado Jan Vincent van Zuid. Een kwartiertje nog in de tweede helft. En dan is het afgelopen. Het staat 1-1. En beide ploegen krijgen kansen om te winnen. Ado was er heel dichtbij. Een mooie actie van Valkenburg. Vanaf de linkerkant van het veld trok hij naar binnen toe. En met zijn rechter zocht hij de verre hoek. En die vond hij ook. Maar hij zag zijn schot op de paal belanden. Schitterend schot van Valkenburg. Maar ja, op de paal. En dan telt het niet. Dat is geen doelpunt. En aan de andere kant een Idem Dito. Schitterend schot van Fijk. Vanaf afstand. Hij kan heel goed schieten. Dat heeft hij al meerdere keren laten zien dit seizoen. En nu ook een heel mooi schot. Van afstand. Maar dat werd net door zwinkels van Ado over de doel getikt. En uh, ja, zo is het een aantrekkelijke wedstrijd wel voor beide kanten. Want er wordt goed gevoetbald. Er gaat uh, weinig fout. Het zijn uh, ploegen die verzorgd willen aanvallen. En uh, ja, dan uh, krijg je een mooie wedstrijd. Dus ook met kansen over en weer. Waar nu Excelsior weer de aanval zoekt. Maar uh, Masop ziet dat die bal over de achterlijn gaat. En dan krijgen we een doeltrap voor Ado. Het kan wel eens een mooi kwartiertje worden. De Ado-supporters die telden net al af naar het Haagse kwartiertje. Dat is toch vooral in. Den Haag zou je zeggen. Maar ook in uitwedstrijden zetten ze gewoon het Haagse kwartiertje in. Wellicht levert het nog doelpunt op. Voorlopig staat het met nog een kwartier te gaan. 1-1 bij Excelsiorado. Een monsterzegen longt voor de lokale partijen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen komende woensdag. Volgens een peiling van onderzoeksbureau INO mogen zij zich verheugen op 34% van de stemmen. In 2014 kregen lokale partijen met 28%, ook al de meeste stemmen. Wij hebben aan tafel nog steeds ons nieuwsforum met hoogleraar Sport en Recht Marjan Olvers. Communicatie-expert Kirsten Verdel. Hey. Dat ben je ook, hè, Kirsten? Je bent, bestuurskundige. Uh, ja, oh, bestuurskundige ook. Ja, en is, amerika dat is, dat is hier deskundige. relevant bij dit onderwerp. Oké, okay, ja, dat is wel ja, lekker. Ja. We, we, we husselen en, gewoon. Je bent zo'n wethouder. <laughs> weet je van sport ja. en welzijn. En dan je je En dan hebben we ook nog theoloog. Jij ja, je blijft gewoon altijd ja, theoloog, toch? je ja. jan niet uit Pierrot. Uh, Bert-Jan, ga je lokaal stemmen? Ga je op een lokale partij stemmen? Ik ga naar een lokaal stembureau. Ja. om daar op mijn partij te stemmen. En dat Aha. is een landelijke partij. Maar het fascineert mij wel dat de lokale partijen zo in opkomst zijn. En snap je het? En Ja, dat heeft volgens mij met het volgende te maken. Ik heb ooit de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid... in een gemeente waar ik intussen niet meer woon... horen uitleggen. Kijk, je hebt geen sociaal-democratische manier om het vuil op te halen of een christendemocratische manier of een liberale manier... dat vuil moet gewoon opgehaald worden. Dus de ideologieën van wel eer die zijn misschien wat minder relevant... als het gaat om de inrichting van de ruimtelijke ordening. Uh, dat dat soort is dingen ook zo uh, met het uh, land, hè? Dat ja, diegene... dat denk ik wel. Dat, dat, nee, dat denk ik serieus. Want dat verklaart voor een deel waarom kiezers op drift geraakt zijn... Uh, zeg maar 25, 30 ja. jaar geleden... zaten we met z'n allen nog veel meer in die ideologische kokers. Daar zijn we uitgeraakt. Ja. Uh, het gaat ah. nu veel meer om de dagelijkse dingen. Houd vast. Oh, Volgens gaat... mij is je club hier goed bezig. Yes, het gaat helemaal goed. Dat ja, Ado komt op een 2-1 voorsprong. Het is opnieuw Johnson die hem maakt. Zijn tweede van de avond, zijn twaalfde van dit seizoen. En hij heeft er wel een klein beetje geluk bij, bij deze moet ik zeggen. Want uh, hij schiet van grote afstand. En dan ziet hij de bal via een verdediger achter doelman Zwarthoed komen. Het begint allemaal bij uh, Immers op het middenveld. Die speelt dan uh, Johnson in en die schiet van heel ver. Ja, Zwarthoed is kansloos. Eens kijken welke verdediger daar staat van Excelsior. Wout Vaas is het. Die steekt zijn been uit. Die bal komt tegen dat been aan en die... Met een grote boog verdwijnt hij in de verre hoek achter Zwarthoed. ADO komt op 2-1 bij Excelsior. Ja, en Bert-Jan vindt het volgens mij helemaal niet erg om daarvoor onderbroken te worden. Nee, doen. in het geheel niet. Ik had ook beloofd aan een vriendin... dat ik op dat moment zou zeggen, rustig. Oké, okay, heel ja, mooi. dat is gebeurd. Dat is, uh, getekend. Um, en we hadden het over stemmen, lokaal stemmen en op een lokale partij. Kirsten Verdel? Ja, ik ga op een lokale partij stemmen. Dit keer, ja. Uh, ik heb uh, het ja, ja, bewust. Ja, ja, en, en Een hoop voor eerst. pak hopen, bewust. Ja, nou ja, ja. Ik, ik, ik heb ik, uh, net 19 jaar in Rotterdam gewoond. Uh, dus ik uh, ken daar het speelveld goed. Maar ik woon uh, sinds vorig jaar in uh, de gemeente kagen -Brasem. Ik woon in Roelofarendsveen. Bekend ah. van de filemeldingen op de A4. En de oude Schaatser uh, vroeger ook. Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, er zijn maar vijf partijen die überhaupt meedoen aan de verkiezingen: uh, VVD, D66, CDA. En dan twee lokale partijen: Pro, Kagembrasem en uh, Samen voor Kagembrasem. Zo, dat is nog lastig kiezen. Nou Wie nee van hoor. Die laatste nou, twee moet je dan. Nee, kiezen? dat is bepaald niet lastig. Nee hoor, Want? Ik ga op die laatste partijen uh, stemmen: Samen voor kagen uh, Ja, die hebben toch echt het meest oog voor echt wat er lokaal nodig is. Je merkt toch dat uh, de, de landelijke partijen ook ja, toch het landelijke geluid vertolken. En die lokale partijen uh, ja, die, die, die zijn veel gerichter bezig met... Van, ja, maar wat hebben we hier nu nodig? Oké, okay, meer woningen. Maar, maar waar dan? Weet je wel, gaan we dan het platteland volbouwen? Gaan we ja. in de hoogte bouwen? Of maar, willen we het ook echt leefbaar houden? Maar die landelijke uh, partijen, het zijn toch lokale mensen die daar voor die landelijke partijen zitten, ja, die zijn die... daar toch ook mee bezig? Ja, wel, maar je, merkt, maar je merkt toch, en dat, dat zie je eigenlijk overal... je ziet het in grote steden, je ziet het in kleine steden... dat ze toch dat landelijke geluid, die ideologie... ook voortdurend naar voren laten komen. Alsof ze het gevoel hebben dat dat wel moet. Dat dat uh, moet zijn wat hen drijft. Ik heb altijd geleerd uh, in, de, in de politiek, en zeker met campagnes... je kunt twee dingen doen. Je kunt of zeggen van... ik ga nu uh, ik noem maar wat, een weg aanleggen, want ik geloof dat... dus daarna komt je ideologische verklaring... Of je draait het om. Je zegt, nou ja, vanwege deze ideologische achtergrond. ga ik nu een weg aanleggen. Um, maar met, ja, met die lokale verkiezingen. zie je dat veel van die landelijke partijen. Consequent beginnen met de ideologie-uitleg... en daarna pas zeggen ja. waarom ze iets ja. gaan doen. Maar Jan Olvers, ben je om? Ga je nu ook op een lokale partij stemmen? Nou ja, ik, ik woon in Amsterdam. En dat is... <laughs> uh, ja, dat, dat zijn met name toch wel de, de, de grote... Partijen, er toch? zullen best lokale partijen zijn... maar ik, ik, ik ken ze niet, ik zie ze niet... en ik hoor ze niet. Dus um, nee, ik, ik weet nog niet... wat ik, wat wat ik ga vreemd, stemmen. Nou ja, dat ze niet nou, dat zien en ze en niet horen... dat heeft natuurlijk ook weer te maken met een oneerlijk concurrentievoordeel... wat die landelijke partijen hebben... Want je hebt natuurlijk veel meer campagnegeld. Nou, kijk, geld. weet je wat ik ook zie bij die hele, ik, ik zie ook, ik ben ook actief bijvoorbeeld in een, een raad van toezicht in amstel en zo. Daar heb je dat dan al, allemaal wel. Hè. Die, vooral die kleinere plaatsen heb je echt die belangenpartijtjes. Maar ik zie toch ook vaak een, een soort samenraapsel... van me, uh, de boze mensen van de am, uh, oude partijen die dan allemaal een soort kriekje gaan vormen om dan toch nog ergens dat iets te gaan wel doen. Dat is heel vaak zo. Hè. Dat, zijn ja, vaak dat Mensen uh, die eruit gegooid en, zijn en, en soms zijn het ook echt beginnen. van die, van die uh, ja, partijhoppertjes, zeg maar. Hè. Mm -hmm. en dan vinden ze ook in, in de boosheid om een bepaald topic. En, en dat kan ook gewoon best wel tricky zijn, vind ik, voor, voor de keuzes... en of dat een stabiele partij is. Heb je daarover nagedacht? Ja, is, nee, is dat bij jouw partij, om het zo maar even te noemen, niet het geval? Nee, volgens mij is dat zeker niet het geval. Maar dat, je ziet het wel inderdaad dat het vaak zo begint. Hè? Ja. Dat het inderdaad afsplitsingen zijn... en uh, dat er uh, dat ze vaak, uh, vanwege dat er veel boze mensen in een gemeente zijn... ook veel op wordt gestemd, met alle gevolgen van dien. Onervaren politici zitten er vaak ook bij... Mm -hmm. Uh, maar we zijn al best wel een tijdje bezig. Dit is al een paar decennia aan de gang Honderland, dat die lokale ja. partijen in opkomst zijn. Dus dat professionaliseert zich ook wel steeds meer. Dat ik, zie ben ook. Even, ik ben even heel benieuwd... Waarom, is, is er een verklaring denk je, waarom er geen lokale partijen is in Amsterdam? Waarom, nou, ik, idee, ik heb geen idee. Ik heb nog niet gekeken. Ik ga, ik ga me nog even heel goed voorbereiden. Maar, um, maar we kennen het niet. is natuurlijk echt een, een groot Amsterdams gebeuren. En ik denk dat naarmate de grootte toeneemt, uh, dat ook het belang zeg maar, van die grotere partijen in die steden, die dan wel vertegenwoordigd ook zijn. Ik bedoel, vorm van democratie doet bijna nergens mee, maar wel in, ja. in het Amsterdamse. En dat zie je natuurlijk met Rotterdam ook, met leefbaar en zo. He. Amsterdam nou, sociaal ja. bestaat wel. Amsterdam sociaal. Nou, dat ja. ja, is dan wel weer een afstand. Ik, ik woon in Den Haag en in Den Haag ja. lijkt het erop dat de groep de Mos wel eens ja. de grootste partij zou kunnen geworden. Die, Die gaat het heel goed BV. doen. Dankzij jouw en, stem. Oh nee, toch uh, niet. Nou dat weer niet. Maar ik vind het dan wel weer grappig om te merken dat een van de speerpunten van de groep de Mos is Ado Haags. Ja, ja. Dat ja. Nou, ja dat spreekt je ja. daar aan, me ja. Ook aan, maar dat ik mag daar zeker. weer niet nou, ja. dan mag ik weer niet stemmen dan. we <laughs> gaan het zo verder hebben over die gemeenteraadsverkiezingen ook over uh, het, het uh, ophef veroorzakende spotje van uh, Wilders uh, maar we gaan eerst uh, naar muziek hij is er nog steeds samen met zijn pianist David van Roy yes um, ga jij eigenlijk stemmen ik uh, ga wel uh, stemmen ja en, lokaal je, waar of, woon je uh, landelijk. Uh, ik uh, ga uh, lokaal stemmen en waar uh. woon je uh, Hoeveelaken. Ah. Dat is uh, naast Amersfoort. Hoeveelaken vooruit. Genoeg vandaan. Kijk zo. Nou, moeten we nog even verder praten. Zo. Ja, hè? dan krijg je straks stemadvies van Jeroen. Top. Oh, nee, nee, zeker <laughs> niet. Nee, nee, ik ben nee, heel lang weg. Het, het is de gemeente Nijkerk, jongens. Uh, ja, daarom. Je gaat iets spelen wat te maken heeft met jouw held. Leg, da leg, leg, leg dat je zeven uit. Nou, het is een liedje van de Beatles. Het is Yesterday. En het is niet zozeer dat dat liedje door... Kijk, De Beatles zijn natuurlijk fantastisch en legendarisch, hè. Maar... Ik ben door de ja nee, nee, dat, nee dat, is dat is heel he, gevaarlijk. Dat gaat op glad daar, thuis, kun je niks, uh, daar kun je niks tafel. anders van zeggen, zeker weten. Maar het liedje heeft mij extra aangesproken door uh, dat een van mijn helden Donny Hathaway dat liedje ook gezongen heeft en er echt een werkelijk prachtig mooie versie van heeft gemaakt. En daar heb ik me ook een beetje door laten beïnvloeden, want uiteraard je laat je altijd beïnvloeden door je idolen. En op die manier wil ik het liedje ook een beetje brengen dat het duidelijk is dat ik beïnvloed ben door mijn helden... en dat het niet een, een echte Beatles-cover is... maar ja. een vrije, soul-versie van Yesterday. Ik word heel nieuwsgierig. We gaan luisteren. Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to say Oh, I believe Yesterday Suddenly i'm not half the man i used to be there's a shadow hanging over me And yesterday came suddenly I said something wrong now. I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. a place to hide away, oh, I believe in Yes and yes. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide. Van Roy was dat. Drie nummers hebben we van je gehoord. Terug naar Hoeflakken of Amersfoort lees ik dat je er ook woont. Uh, ja, ja. ja nee, goed, Amersfoort Hoeflakken is ah, hetzelfde ja. natuurlijk. Ja, yes, zeker. Uh, ja, ik moet uh, zo meteen uh, terug naar Hoeflakken Snel omkleden en dan ga ik weer aan het werk bij Café Miles. Kijk, en dat is uh, weer Amersfoort. En dat is weer Amersfoort. Zie elkaar daar. dank je wel yes. voor je optreden. No um, ja, we, gaan, we, we gaan, uh, gaan verder over de. Ja, ik het al, ja. we zo naar het voetbal gaan, maar uh, dat doen we dan zo meteen. Ja? Nou, doen we dat. Want uh, we hadden het over lokaal stemmen, lokale partijen stemmen, uh, landelijk stemmen. Maar er was uh, gewoon, uh, eigenlijk als van oud zou je kunnen zeggen, weer ophef over Wilders. Nu over een uh, campagnefilmpje. Ik zat eigenlijk te denken, het heeft wel even geduurd. Uh, we hoorden niet zoveel van Wilders uh, de laatste tijd, had ik het idee. Maar nu heeft hij dus dat filmpje waarin hij de islam aanvalt... Het is een, um, ja, een filmpje, islam is, en dan krijg je allemaal dingen. Is eervraak, is dodelijk, staat dat uiteindelijk met soort bloedletters. Um, grote vraag, uh, ja, de NPO heeft dit uitgezonden in uh, ja, de zendtijd voor politieke partijen. Maar hadden, hadden, hadden ze het moeten weigeren, Kirsten Verdeld? De wereld rijdt door, zond het gisteren al uit, uh, bijna helemaal. <laughs> We hebben wat nieuws, zo. Ja, ik, ik, het is een beetje lastig, hè. Waar uh, begint een de vrijheid van meningsuiting? Uh, is het een mening of presenteren ze het als feit? Nou ja, in het filmpje is het behoorlijk als feit, want er staat gewoon islam is en dan al die woorden. Dus het wordt wel weer een uh, gevalletje mogelijke aanklachten, uh, lijkt mij. Ja, zo meteen de reactie van de Forumleden. Even naar Jan Vincent van Zuiden, want ja, de wedstrijd is bijna afgelopen... Ja En Ado lijkt er toch door te gaan met drie punten, Jan-Vincent. Daar lijkt het wel op, want we zitten in de blessuretijd. Drie minuten komen er extra bij, daar zijn er al anderhalf van verstreken. En Ado staat nog steeds met 2-1 voor door die twee doelpunten van Johnson naar rust. Excelsior probeert het met man en macht nu. De ballen gaan allemaal naar voren toe en hopen dat hij een keer goed valt. Nou, bijna was het trouwens 2-2. Messahout, mooie actie van Garcia vanaf het middenveld. Hij zag de vrijheid bij Messahout en die schoot, maar hij schoot tegen de lat. En zo was Excelsior dus nog heel dicht bij de 2-2... Maar voorlopig staan ze met 2-1 achter en uh, ja denkt Ado van we doen het rustig aan. Laten we nog een keertje wisselen. Dat uh, doet Alphons Groenendijk uh, dan. Hij uh, brengt uh, nog een aanvaller in. Dat is uh, Lorensen. en die vervangt dan Erik Valkenburg. Ja, dan, weet je, dan kun je raden wat er gebeurt. Die Valkenburg die ziet het eerst niet dat hij eruit moet. Die denkt, ben ik het? Nou ja, nee toch maar een keer weglopen. En uiteindelijk dan loopt hij toch maar naar de zijlijn toe. Dat kost allemaal tijd. Die tijd die tikt weg in het nadeel van Excelsior en in het voordeel van Ado dat eindelijk weer eens lijkt te gaan winnen. Want dat was de laatste drie wedstrijden niet gelukt. Valkenburg schokt nu werkelijk naar de kant. Simon Mulder, de scheidsrechter, die, nou, laat het toch maar gaan. En Lorensen komt dan uiteindelijk in het veld. Die uh, blessuretijd zit er wel bijna op. Maar ik denk dat Mulder nu denkt, nou, dit kost zoveel tijd, ik laat nog maar een minuutje doorgaan. En uh, dat minuutje beginnen we dan met balbezit voor Ado, doelman Zwinkels. Die schiet de bal gewoon blind naar voren toe, zo ver weg van het, van het eigen doel. Want ja, dan is er geen gevaar meer. Gaat Johnson er nog een keer achteraan. Die uh, o zo belangrijke spits van Ado die dus twee keer scoort vanavond. En daarmee uh, de matchwinner lijkt te gaan worden. En uh, voorlopig gaat Ado nog even door met aanvallen. Excelsior moet achter die bal aan. Die moet die bal hebben, want anders kunnen ze niet meer een uh, gelijkmaker uh, produceren. Het is nu Fortes. Oh, die verspeelt de bal. Komt er nog een kans aan voor Ado. Oh, oh, Elson Hoy. Die staat daar bijna op de doellijn, maar hij krijgt hem over. Het is ook een moeilijke kans, hoor. Het is niet... een een hele makkelijke bal. Maar het uh, had de beslissing kunnen zijn. Maar Hooy schiet over. En dan kan Excelsior toch nog een keer komen. Met Zwarthoed, de doelman. Een lange paas naar voren toe. Daar staat Matthijs, centrale verdediger. Die is maar uh, als extra spits gaan spelen. En dan maakt Mulder er een eind aan. Wint Ado met 2-1 bij Excelsior. Is het dus opnieuw een thuis nederlaag voor Excelsior. Dat uh, zo vaak wint uit op vreemde bodem. Maar thuis wil het maar niet lukken. En uh, Ado wint eindelijk weer eens. En zij uh, doen hele goede zaken met het oog op die uh, achtste plaats. Want ze lopen drie punten uit op Excelsior, in directe concurrent. En uh, Ado winters dus vanavond met 2-1 bij Excelsior. En dus zijn we heel blij. Petje ja, is zo blij. Ik, ik zag even Tommy Beugelsdijk, ja. en die was heel blij. En dan word ik ook heel blij als ik Tommy blij zie. Ja. <laughs> um, <laughs> minder blij wordt je, schat ik zo in van het filmpje van, de, van, van Wilders, ja, waar we net het even over hadden, politieke ik heb het nog niet partij. Gezien, maar, oh. Ja, weet je, het gekke met Wilders is, het was inderdaad een tijdje stil. En het probleem is, als je altijd crescendo gaat, raken de mensen eraan gewend. Dus als je altijd het, alle registers opentrekt en zo hard mogelijk tamboureert, wat moet je dan doen om jezelf nog een keer te overschreeuwen? Ja. Nou, nog harder gaan. Ja. Ja. En dat, nou, nou, dat leek er wel gebeuren. op. Het, het was n meer, dan dat, meer dan dat nog. Uh, er, er was toen ineens een uh, nieuw kit on the block. Uh, Forum voor Democratie ja. heeft natuurlijk ja. van, uh, heel veel media-aandacht gekregen. Ja. En eigenlijk dus alle aandacht van de PVV weggetrokken. Dus ja, ja Wilders ja, kon alleen maar dit soort dacht, dingen doen om kon, in te In komen. Rotterdam dachten ze bij de vorm van denk ik wat zie... misschien kunnen we ook nog iets, uh, uh, een, een duidelijk zakje doen... met linkse coalities. Dat uh, gaat over dat verhaal met Nida. Is het altijd een beetje als met herpers. Je bent blij als je er vanaf bent, maar het komt ook weer terug. Al dus Thierry Baudet uh, in Rotterdam. Ja, dat is wel een beetje de toon uh, van het debat, uh, Offers. Ja, je, ja, je vaker, kan het van alles uh, zeggen over de toon... maar het gaat er natuurlijk om, mag je dat zeggen? En ik ben nogal ja. een, een vervent voorstander van het feit dat je... wat mij betreft, hoe onsmakelijk ook, je alles mag zeggen. Dit is zo. En dit mag je zeggen, ja. En, en vind je dan... het slim? Want je zou kunnen zeggen, het is een beetje een grijs gedraaide plaat. Het is een grijs gedraaide plaat aan de ene kant. Ik denk toch dat het uh, toch ook wel mensen weer aanspreekt. Hè? Dus, uh, uh, uh, en wellicht ook wel de groep die straks daarvoor gaat kiezen. Dus, uh, hè, want we hebben natuurlijk wel gezien... we moeten niet vergeten, als we het even terugkeren naar Wilders... dat het wel de Tweede Partij van Nederland is. En uh, dus... er. er is een hele grote groep die deze retoriek natuurlijk wel aanspreekt. Ja. Ja. Ander nieuws deze week. Uh, woordvoerder van GroenLinks ontslagen vanwege een MeToo-kwestie. Jesse Klaver zei er dit over in RTL Late Night. Dat het in de campagne is, dat, dat maakt me niet uit. Uh, weet je, je kent de cijfers, je kent de statistieken. Je weet dat 50% van de vrouwen um, um, um, lastig wordt gevallen. Je weet dat het in 40% van de gevallen dat het gebeurt op het werk... En toch is het een enorme schok als dat dan gebeurt in, in jouw organisatie. Uh, en ik ben zelf stagiair geweest bij GroenLinks in 2006. En stagiair zijn bij, bij zo'n fractie, dat moet uh, de mooiste tijd zijn zo'n beetje van je leven. Je leert politiek kennen, je leert het vak kennen. En dat wordt zo abrupt uh, verstoord. Ik vind het echt verschrikkelijk. Marjan Olvers, goede reactie? Natuurlijk. In eerste instantie moet je meteen. Kijk, wat ik hier wel in mis, is toch altijd meteen even de empathie naar het slachtoffer toe. Ik bedoel, je zal daar staan en je gaat dat doen. Dus hij betrekt het op de partij. Maar er is iemand die daar rondloopt. Ja, zegt een stagiaire, dat zou de mooiste tijd voor je zijn. Dat zou de mooiste tijd, maar ik zou ik zou echt wel willen zeggen van goh, ik vind het verschrikkelijk wat diegene dus is overkomen. Want het even. Nee, nee, nee, nee. Maar dat is even. Ja. Maar ik vond op zich, hij, hij trok het wel meteen naar de partij toe. En hij, mm -hmm. hij plaatste dat het allerbelangrijkste voor het slachtoffer. En daar wil ik, te, is dat er erkenning is voor wat er is, wat je met je is gedaan. En uiteindelijk, als iemand dus ook naar voren komt, en het is ontzettend moeilijk vaak om dat überhaupt aanhangig te maken. Ja, zaak, laat staan als je stagiair bent. Laat staan als je stagiair bent. Er zit macht en afhankelijkheid in, hè? misschien uh, wel een groot. Uh, dus, dus dat is heel belangrijk. En dan hoor je erkenning. Te hebben, en er hoort de partijleider iets ja. over te zeggen? Maar de woordvoerder is ontslagen. Ja, dat is juiste... goede stappen zijn gezet. Zou je ja, kunnen dus zeggen. er is wel het signaal is gegeven. De eerste stap is erkenning, slachtoffer. Een tweede stap is en het heeft dus gevolgen, dat gedrag. Wij tolereren dit dus niet. Punt. En dat, dat is wel wat er is gebeurd. Ja, um, we hebben nog een, een staartje voor het referendum uh, waar we ook nog een kruisje moeten zetten, al dan niet. Ja, Kirsten. Ik kijk aan. Wat is je vraag? Nou, ik, ben, uh, ik dacht, oh, al. <laughs> het gaat over de sleepwet hè, natuurlijk. Ja. Um, is dat iets uh, waar jij voor gaat stemmen? Of um, hoe kijk je er tegenaan? Ja, het, ik vind het heel erg jammer dat het... Uh, ik geloof dat er van de week is onderzocht... dat dus iets van 40% van de mensen nog helemaal niet weten... waar het referendum eigenlijk over nee. gaat. Uh, het wordt natuurlijk in de officiële communicatie... gaat het de hele tijd over de WIF. Um, ja, de, ja, de sleepwet. Ja, ja de, precies. Het, officieuze. het ja. woord sleepwet is al wat bekender... Uh, maar het is natuurlijk gewoon hartstikke technisch uh, voor heel veel mensen... van wat het nou precies inhoudt. En uh, de meeste mensen komen niet veel verder die er wat vanaf weten... dan, ja, god, de bevoegdheden van de, van de diensten worden verder uitgebreid... en ze kunnen ongerichter zoeken naar, uh, naar mogelijke Maar dan krijg je de situatie, mensen moeten iets aangekuisen. hebben geen idee. Ja, en dan heb je, nou ja, er blijkt uit peilingen dat de voorstemmers nu in lichte meerderheid zijn. Ik ben heel benieuwd wat mensen gaan doen die nog twijfelen. En of er heel veel mensen zijn die dan denken vanuit je wat, dan breng ik maar een tegenstem uit tegen het kabinet weer. Bijvoorbeeld. Een wat de een vorige keer gebeurde. referendum. Maar. Ja, dus dat zou nog een soort van verborgen factor kunnen zijn in het, ja. in het stemgedrag. Weet ja. je ha dan? Oh. Ja, ik, ik ben bang dat het een hele potsierlijke situatie gaat worden. Want het kabinet heeft namelijk net het referendum afgeschaft. Ja, Alleen dit referendum was al uitgezet. Dus wat krijg je nu? Dan krijg je dat je moet een referendum organiseren. Terwijl je politiek gezien het signaal hebt afgegeven. dat het referendum een non-ding is. Dat het er niet toe doet. Dat nou, ze dat vinden nodig... dat het er niet toe doet. Ja, dat... dat is iets anders. Ja, ik ben het daar overigens van harte mee eens. Maar dat betekent wel dat je dus een referendum uitzet. terwijl je eigenlijk een signaal afgeeft dat het er niet toe doet. Nou, dat nodigt mensen niet direct uit om te gaan meedoen. Bovendien, uh, referenda hebben over het algemeen als effect. dat mensen die nee zeggen gaan stemmen. En de mensen die ja zeggen, ja. denken ah, doet doe er toch niet toe. Raadgeven het referendum. Dus de uitslag staat wat mij betreft van tevoren vast. Dat Behalve dat ze... Mee. Ja, maar ze staan toch al in het Exact. Ja, ja, dat is een punt. Dat is wel nou ja, goed, een stil, ik heb dus ja. ook twee van die blaadjes ontvangen. En ik dacht voor de eerste keer van mijn leven... ja, als ik er nou toch twee heb... kan ik misschien ook wel bij een referendum gaan meedoen. Maar dat ga ik niet doen. Ja, maar heel veel ja, mensen gaan namen... dat natuurlijk wel doen. Dus dat maakt het wel een beetje onvoorspelbaar... wat er nou daadwerkelijk ja. gaat gebeuren. Het hele ik referendum is ja. totaal weggegooid geld. Maar Jan, die steekt de vinger op. Wil ja, ik zeggen. dacht, het, het is best lastig soms. Ah, nee, maar... <lacht> <lacht> nee, ik, ik, ik zit er toch wat anders in. Hè. We, we hebben dat uh, uh, referendum. Als je kijkt wat er aan de hand is... dat de overheid gewoon meer uh, bevoegdheden gaat krijgen. Je kunt op internet ook best wel goed overzicht krijgen. Is dat nou zo? Worden we ook goed voorgelicht door de overheid over deze wet... wet zijn ook gewoon volstrekt openbaar. En ik ga ervan uit. De meeste mensen zijn echt niet oliedom. Um, dus je kunt ook best wel je go de goede informatie vinden. Maar alles staat en valt met die betrouwbare overheid. En dat is mijn punt. Hoe betrouwbaar is de overheid als zij zoveel toegang krijgen tot onze informatie? En daar ga ik steeds meer vraagtekens bij plaatsen. Dus geen voorstem voor jou. Geen voorstem voor mij, nee. Niet voor mij. Ook niet voor jou. Ook niet van mij. En, en jij stemt hem niet. Nee. Okay. Goed. Zo meteen gaan we nog even verder met het forum. Het gaat over het zelfverdodingspoeder. En ook ING en Unilever. Tot zo. Tot zo.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 Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/slash mythes. De beste musical van het jaar was getekend Annie M. G. Schmied met de winnares van beste vrouwelijke hoofdrol, Simone Kleinsma. Een prachtig eerbetoon aan Nederlands meest geliefde schrijfster. Al ruim 150.000 verkochte kaarten. Nu te zien in het De Lamar Theater in Amsterdam. Boek nu, Annie M. G., de musical.nl. NPO Radio 1.